8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal praten we over de missie naar Mali. Minister Hennis van Defensie en de Tweede Kamer zijn het nog niet helemaal eens over de invulling daarvan. Ja, dat gaat u horen en Fred van der Kraai, vriend van de Malinese president, hoort u ook over de VN-Vredesmacht. Maar nu eerst het NOS-journaal. Hier is Dorot Megens. Oudere leraren hebben steeds vaker te maken met een conflict of ontslagzaak.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 Eindhoven Airport heeft vanwege de mist vluchten geannuleerd. Vluchten die wel doorgaan hebben soms een vertraging van enkele uren. Op de site van de luchthaven staat dat mensen rekening moeten houden met problemen. Gisteravond annuleerde Eindhoven Airport ook al vluchten vanwege de mist. Vliegtuigen werden toen naar Düsseldorf, Maastricht en Rotterdam geleid. Op Schiphol zijn voor zover bekend geen vluchten geannuleerd. In Rotterdam-Zuid zijn zo'n dertig mensen, onder wie ook een aantal kinderen... naar het ziekenhuis gebracht nadat er te veel koolmonoxide was waargenomen in hun huis. Een aantal bewoners klaagden al dagen over hoofdpijn. Na onderzoek bleek de bron van de koolmonoxide... een cv-ketel van een café in de buurt te zijn... die bij een raam van de flat stond. De hulpverleners waren er net op tijd bij, zegt een woordvoerder. Maar de waardes in het portiek waren wel dusdanig hoog... en ook in de woningen, dat er echt wel een hele gevaarlijke situatie... Uh... Was ontstaan. en uh, ja, Het is uh, goed dat we er tijdig bij waren, anders had het ook heel anders kunnen aflopen. Ik denk dat we als we het scherp stellen zouden we kunnen zeggen dat we 31 levens uh, hebben gezet. Vannacht kon het merendeel van de bewoners weer terug naar huis. Vijf mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen ter observatie. We roeven geen Nederlandse helikopters mee met de missie naar Mali. Dat heeft minister Hennis van Defensie gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer.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 De bemanning heeft de pomp weer aangezet, maar voor de zekerheid enkele niet-essentiële apparaten uitgeschakeld om het systeem zo min mogelijk te belasten. Volgens NASA zijn de zes bemanningsleden niet in gevaar geweest. Het weer op veel plaatsen is het nevelig of mistig en de temperatuur ligt rond het vriespunt. Die mist lost geleidelijk op en ook de bewolking verdwijnt voor een groot deel. En dan wordt het straks zonnig bij 5 tot 7 graden en ook morgen blijft het droog en zonnig. De verkeersinformatie, zombakker. Bakker. Het is dus inderdaad nog steeds mistig, vooral in het noordoosten en oosten van het land. En in de provincie Limburg, daar komt nog altijd dichte mist voor. 200 kilometer file, ietsje meer dan gebruikelijk om deze tijd. Komt ook nog een aanrijding op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Daar staat tussen Rijssen en Badmen 12 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. En door de mist zijn de spitsstroken op de A2 Maastricht-Eindhoven in beide richtingen niet open. Richting Eindhoven zorgt dat bij Borren voor een file van 4 kilometer. En richting Maastricht bij Roosteren 8 kilometer. En er is ook nog wel wat mist als het gaat om de missie naar Mali. De verwachting is dat de mist wel op zal trekken vandaag in de Tweede Kamer. Hoort u straks. Ik ben Gisleine Duimelings, CEO van Overtoon. Ik zocht...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 West Radio 1 Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen. weer modereren. Hoi de morgen maar een beetje af Duits. Dat begrijpt trouwens niet iedere Nederlander even goed. Wie zit die beste van Duitsland? Und vielleicht... Ja. Ja. Ah, dat viel best mee. En het is ook heel belangrijk dat we goed Duits spreken. Hopelijk spreken trouwens de Nederlandse militairen een beetje Frans. Ja, dat hoop ik ook, want ze uh, gaan waarschijnlijk naar Mali. Een spannende dag voor minister Hennis van Defensie in de Tweede Kamer vandaag... over de militaire missie die het kabinet naar Mali wil steunen, naar stu dus wil sturen. De de Kamermeerderheid wil dat er transporthelikopters meegaan... maar uh, Hennis vindt dat niet nodig. Verslaggever Wilco Boom. Goedemorgen, Wilco. Goedemorgen, Lara. Zeg, waarom dringt de Kamer daar zo op aan? Waar zit hem dat in? Nou, een aantal partijen is bang dat de medische hulp niet op tijd komt als er militairen gewond raken en er geen Nederlandse helikopter ter beschikking is om ze weg te halen en naar een ziekenhuis te brengen. En Nederland gaat daar meedoen aan een VN-missie om de stabiliteit in Mali te herstellen, maar dat is helemaal niet zonder gevaar. En dus moeten we op gewonden voorbereid zijn, vindt een Kamer minderheid. En ook het, het bereik van de missie zou met transporthelikopters groter worden. Je bent, troepen kunnen makkelijker worden verplaatst, dat soort zaken. Nou, en geldgebrek mag geen reden zijn om ze niet mee te sturen... vinden bijvoorbeeld Sjoerd Sjoerdsma van D66 en Raymond Knops van het CDA. Als er een noodzaak was geweest voor de Nederlandse bijdrage... dus als, die, als de transporthelikopter noodzakelijk was geweest voor de Nederlandse bijdrage... hadden we niet geaarzeld om die mee te nemen in het voorstel zoals we dat naar de Kamer hebben gestuurd. Ik gaf u net al aan dat ik indicaties heb dat een ander land, anders dan de landen die ter tafel zijn gekomen, op dit moment aan het praten is en aan het onderhandelen is en dichtbij een beslissing is. Uh, daarvan kan ik u nu al zeggen, zonder de naam van het land te noemen, dat dat helikopters zijn waar het Nederland prima mee uh, kan werken. Ja, dat was dus uh, de minister en niet het Kamerlid maar niet het Kamerlid Sn Knops. Maar volgens de minister zijn er dus spijkerharde afspraken gemaakt met Frankrijk. Dat de Franse troepen uh, een helikopter sturen ja. als het nodig is. En daarom is het niet nodig om uh, een Nederlandse transporthelikopter mee te sturen. En uh, ze vertelde de Kamer ook dat er met een, de VN nog met andere landen in onderhandeling is over transporthelikopters. En als Nederland dan nu al belooft dat, die, dat ze ook die transporthelikopters stuurt, dan gaan andere landen dat niet meer doen. En daarom wil ze die besprekingen in elk geval afwachten. Voor ze aan de wens van de Kamer tegemoet komt. Want. Um met die, die helikopters van andere landen als die er komen... daar kan Nederland ook uh, volgens hennis dus goed mee werken. Ja, maar, Wilco, dat is dus blijkbaar nog niet helemaal zeker. Dus de minister staat nog niet helemaal vast. Het zou nog kunnen, als ze dan met die andere landen niet uitkomt... dat dan tot de eigen Chinooks meegaan? Dat is theoretisch zeker een mogelijkheid. Het debat wordt vandaag uh, voortgezet. Het ziet eruit dat in elk geval uh, de regeringspartijen... VVD en PvdA al uh, genoegen zullen nemen... met wat de minister tot nu toe heeft gezegd. <coughs> Pardon? maar een aantal oppositiepartijen, CDA, D66, ChristenUnie... die willen de harde toezegging dat die, trans die Nederlandse transporthelikopters... er alsnog naartoe gaan als dat nodig uh, blijkt te zijn. En gisteravond laat hinten de minister al een beetje op... dat ze echt wel bereid is om dat als, het, als de nood aan de man komt echt te doen. Ik zeg u wel dat als wij net zoals in Afghanistan tot de conclusie kwamen... dat we een bepaalde capaciteit missen... die essentieel blijkt te zijn voor de uitvoering van onze taken... ik niet zal aarsten om bij u op de lijn te komen omdat als wij dapper genoeg zijn om onze mensen uit te zenden, we ook dapper genoeg moeten zijn om tijdens de missie vast te stellen dat we aanvullende capaciteiten naar de missie toe moeten. Ja, en bij u op de lijn komen, daar bedoelt de minister mee dat ze bij de Kamer terugkomt om uh, die helikopters te sturen als dat toch nodig uh, blijkt te zijn. Nou, als de minister dit vandaag in het debat vanmiddag nog een keer herhaalt en nog een keer wat steviger neerzet, is de verwachting dat de meeste partijen uiteindelijk toch het licht op groen zetten voor die missie. Uh, en overigens wel zeker dat de PVV dat niet zal doen. Die is tegen. Naar verwachting ook de Partij voor de Dieren. Die verwacht meer van ploegschade dan van zwaarden, zei Kamerlid Esther Ouwehand gisteren. En de SP uh, die heeft nog heel veel twijfels over de missie. Dus die zou ook nog wel eens uh, nee kunnen gaan zeggen. Nou, vanmiddag weten we meer, dan wordt het debat voortgezet. En waarschijnlijk is het voor de avond afgelopen. Ja, en waarschijnlijk gaat de Kamer dus wel akkoord met die Nederlandse missie. Correspondent Ron Linker. Dankjewel, Wilco. sprak in Parijs met de president van Mali, Ibrahim Boubacar Keta. De Malinese president noemt het aankomende besluit eerbiedwaardig. Een bewijs van solidariteit, zegt Keta over het sturen van de bijna 400 Nederlandse militairen. En aan dat soort solidariteit... daar heeft het Nederland eigenlijk nooit aan ontbroken. Ik vraag hem of het hem verbaasd heeft... dat het nou juist Nederland was dat dit initiatief heeft getoond. Nee, zegt hij, en dan noemt hij een opvallende persoonlijke reden voor... Een vriendschap. De Pays-Bas zijn altijd aan onze kant. Ik heb een excellent namie een Nederlander, die met me op een project van de Fonds voor de Fred van der Kraai. Fred van der Kraai. Mijn ami, dat is mijn vriend Fred. mijn broer Fred noemt de president van Mali hem zelfs. Fred van der Kraai. Meneer Van der Kraai, goeiemorgen. Goedemorgen. Zeg, hoe, hoe close bent u met de president? Um, nou, uh, we zijn inderdaad heel erg uh, nauw met elkaar bevriend. We hebben elkaar uh, in de jaren tachtig ontmoet. En eigenlijk is onze vriendschap daarop uh, op gebaseerd. En dat is, uh, als ik het even snel even uitreken, zo'n 28 jaar geleden. Uh, sindsdien hebben we altijd uh, contact onderhouden, elkaar regelmatig gezien. We hebben toen uh, allebei in Mali werkten in het kader van uh, projecten van het Europese Ontwikkelingsfonds... Hebben we uitgebreid uh, samen gereisd, gesproken over de ontwikkelingsproblematiek. Over de kansen van het land, over de problemen. Uh, op persoonlijk niveau hebben we veel, veel contact met elkaar gehad. Dus uh, ja, een hele, hele nauwe contacten. Ja, en u kent hem dus al bijna 30 jaar. Wat, wat is het voor iemand? Is het een goede president? Ik denk het wel. Ik denk dat het een hele goede keus geweest is van het Malinese volk. Het is zonder meer een democratische beslissing geweest. 77% van de uitgebrachte stemmen heeft voor hem gekozen in de tweede ronde van de verkiezingen. Mm -hmm. uh, het is een man met een enorme eruditie. Uh, ...hele grote kennis van de, zowel de nationale problematiek als ook de internationale problematiek. Hij heeft een ongelooflijk uitgebreid internationaal en nationaal netwerk... ...mede doordat hij dus op allerlei functies uh, uh, werkzaam is geweest. En wat heel erg uh, belangrijk is, denk ik... ...hij heeft van zijn leven bijna 25 jaar doorgebracht in Frankrijk... ...wat misschien mag verbazen... Uh, waarvan 18 jaar aan één stuk, want toen ik hem ontmoette... kwam hij net terug na die 18-jarige periode uit, uit, uit Frankrijk. Mm -hmm. En hij is dus erg gericht op Frankrijk, hij is erg francofiel. maar hij kent dus ontzettend goed de waarden die in Europa gelden... ten aanzien van goed bestuur en ten aanzien van hoe je in een land moet, moet, moet, moet runnen. Ja, maar kan, kan hij ook de bewolking bij elkaar houden, denkt u? Uh, ja, het zal zijn streven zijn natuurlijk. Hij heeft een, uh, een uitgesproken mening over de toekomst van het land. Hij, hij wil niet onderhandelen over de onafhankelijkheid van noord mali Hij vindt dat het een één land is en dat het uh, bij elkaar moet blijven. En daar wordt hij ook gesteund door, door, de, door de meeste politici. Uh, en, en daarnaast uh, vindt hij dat is de, de, de, de, de grootste nou, mag ik het eventjes noemen, probleemmaker in het verband van de Toereken-onafhankelijkheidskwestie, de MNLA, dat ze uh, een minderheidsbeweging zijn, wat ze ook inderdaad zijn, uh, die uh, iets claimen waar, waar, waar helemaal geen grote meerderheid van de bevolking achter staat. Van de toeristbevolking dus. Dus er zal nog heel veel onderhandelen uh, gebeuren. En er zijn ook contacten die hij momenteel onderhoudt met de MNLA. En hij is een ontzettende goede onderhandelaar. Een ontzettende goede diplomaat. Dus ik heb er heel erg veel vertrouwen in. Ja, maar nu krijgt hij wel steun van het Westen. Want hij kan het blijkbaar niet alleen. Mali kan het blijkbaar niet alleen. Mali, het leger. Wat vindt u van de inzet van. Uh, in ieder geval de Fransen. En straks ook de Nederlandse troepen daar. Uh, ja, nou het is, het is, het is, uh, het is absoluut, we hoeven daar geen hoekjes om te winden. Er is een machtsvacuum in Noord-Mali, dat is gebleken toen dus de staatsgreep uh, gebeurde vorig jaar... Het, gevolg, het is het gevolg van het, een jarenlange verwaarlozing van het Malinese leger... moet ik er wel bij zeggen. En uh, op zich juichten alle de toen Mali dus bereid bleek... om weinig aan het leger uit te geven in de vorige eeuw. Uh, en dat is ook terecht. Maar dan zien we hier wel de consequenties van dat je een zwak leger hebt opgebouwd. En er is een machtsvacuum en dat vraagt momenteel om, om assistentie. Dat is zonder meer duidelijk. En ik ben het ook, ook zonder meer, meer, meer eens met zo'n assistentie. Want Mali kan het op dit moment echt niet alleen... Uh, ik plaats uh, wat betreft de Nederlandse militaire missie... wel, wel wat, wat kanttekeningen bij de doelstellingen die zijn geformuleerd... namelijk inlichtingen verzamelen over terroristen. Want hier is een heel groot probleem... waar tot mijn grote verbazing in de Kamer minder aandacht is besteed... dan aan de kwestie van de, de transporthelikopters voor het ver vervoeren van gevonden... Um, ja, hoe kun je inlichtingen verzamelen als je de taal niet spreekt? Je kunt natuurlijk wel elektronisch en je kunt natuurlijk wel uh, alle high-tech uh, apparatuur gebruiken om, om bewegend om te gaan. Maar iedereen die in een, in een jeep rijdt is nog niet een terrorist. En als die een pulbon draagt is die een pulbonrijk waarschijnlijk. Maar met daarmee is hij nog geen terrorist. De, de kans is heel groot, en daar ben ik erg bang voor, dat er een soort... Wat ze in de Verenigde Staten noemen racial profiling. Op basis van je kleur word je beoordeeld. En er zijn dus twee groepen in Mali met een lichte huidskleur, de Arabieren en de, en de, en de, en de, de Torex. Mm -hmm. En die zullen eigenlijk bijvoorbeeld als, als verdacht worden beschouwd. En dat is een hele bedenkelijke zaak. Vind en ik. u bent bang dat de Nederlanders wat dat betreft veel te weinig ingevoerd zijn in het land Mali dan in de taal? Daar ben ik echt bang voor. Ik zie wel een nuttige taak voor de Nederlandse militairen. Maar eerlijk gezegd, minder op dit gebied. Er is een, een recente ontwikkeling in Mali gaande. van uh, wraak over en weer. Uh, de zwarte bewolking die wraak neemt op de Toerijks en de Arabieren. Ze hebben vorige week nog een massagraf ontdekt vanuit. Uh, van het begin van dit jaar. Uh, de Toerijks zijn natuurlijk ook. Uh, op een beurt, die slaan terug. Zoals we dat zien in de centraal Afrikaanse Republiek momenteel. Dus je krijgt een over en weer. Uh, geweldspiraal. Nou in het bedwingen of in het voorkomen van die uitspattingen... daar zou Nederland misschien een hele goede rol kunnen spelen. Goed. Duidelijk, meneer Van der Krij. Fijn dat u eventjes bij ons in de uitzending... uw verhaal wilde vertellen over Mali en uw vriendschap met de president. Oké, okay, graag gedaan. Fred, Fred Van der Krij. naar De AWB voor de verkeersinformatie, John Bakker. Met uh, nog altijd wat mist, en overal in het noordoosten van het land... daar komt plaatselijk dichte mist voor... Echt veel last heeft het verkeer er niet van... want ook de spitsstrook in het zuiden van het land op de A2... Die zijn inmiddels weer open gegaan. En daardoor is er eigenlijk nog maar één file die opvalt... na een ongeluk op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Bij Badmen, 12 kilometer. Maar ook daar zijn de rijstroken weer vrij. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Dat is ja tol, Mark, Robin, Fischer, Herfischer. Fischer, wie geht's denn? Ja. Lastig hoor, om dan een mooie Duitse volzin uh, terug, te, terug te geven. Maar ik ken wel iemand die dat wel kan, meneer Marcelis. Goedemorgen. Goedemorgen. De vraag was wie Gates. En kunt u dat dan even mooi in het Duits een goed antwoord opgeven? Het ah. gaat meer prima. Veel dank. Kijk, nou, dat, is, dat valt daar reuze mee. De, het, heel eenvoudig eigenlijk. Waar hebben we het over? Ja, het lijkt erg op een Nederlands, hè. broertjes, zusje zeggen we wel eens. Ja. Ja, ja, maar dan toch wel met die rotrijtjes en zo. Ja, die rijtjes daarvoor. Ik heb zoiets van daar moeten we volgens mij mee ophouden. Het gaat voor mij meer ja, om de, ja, de mondelinge communicatie, denk ik. Het elkaar verstaan, het elkaar begrijpen, het met elkaar kunnen praten. Volgens mij is dat belangrijker dan al die naamvallen hoor. Ja. Ik ben in het ROC in Nijmegen. Uh, wij praten vanochtend over uh, het Duitse taalonderwijs. Vanochtend was ik bij ondernemers, uh, hier een stukje verderop in Bergendal, uh, die veel zaken doen over de grens. Die zeiden, het is bijna onmogelijk om werknemers te vinden, Nederlandse werknemers, die de taal goed beheersen. Nou ben ik hier in het ROC, wat doen jullie daar hier aan? Ja, nou allereerst even op, op uw opmerking. Uh, het, het feit dat wij, denk ik, uh, economisch ook heel veel laten liggen... dat is volgens mij al lang uh, bewezen. We kijken heel erg naar het westen en volgens mij te, te weinig naar onze oosterbuur die hier een uh, paar kilometer verderop ligt. Ja, ja. En wij zijn natuurlijk een regionaal opleidingscentrum. Onze regio bestaat nou eenmaal ook uh, die regio, de regio Duitsland. Ja, wat wij doen, en wij doen natuurlijk ontzettend veel uh, daaraan... wij proberen in ieder geval die Duitse taal een belangrijke plaats te geven... Ja. Uh, binnen ons onderwijs. Uh, ja, goed, een voorbeeldje, we hebben een doorlopende leerlijn met een, een VMBO-school in, in Bemmel... waarin wij proberen binnen de detailhandel... Uh, ja, zeg maar, de, de, die doorlopende leerlijn op het gebied van het vak Duits ook uh, in de opleiding stoten. Dus het is een uitwisseling? Nou ja, het is, het is eigenlijk zo dat wij leerlingen die daar al uh, Duits volgen... die kunnen hier bij ons uh, bij een detailhandel uh, ja, ja. Ja, zeg maar, ja. nog wat makkelijker doen. Maar ja, Spanien. goed, ik hoor, uh, de leerlingen willen niet. Misschien is het leuk om even naar de leerlingen toe te gaan. Uh, Sven en, en jullie zijn hier. Goedemorgen. Uh, Goedemorgen. Ja, wie, uh, hoe is het met jouw Duits? Um, ja, heel goed. Uh, heel goed? Ja, grammatica is lastig. Maar uh, ik woon sinds 2002 in Duitsland. Dus ik heb al uh, enige ervaring met Duitse taal en... Uh, het is natuurlijk ook weer heel belangrijk voor uh, in dit geval detailhandel. Kijk, jij bent slim. Maar ik hoor dat er heel veel medescholieren hier, leerlingen, zijn die Duits links laten liggen. Ja, ik zou zeggen Duits, uh, vooral hier in het grensgebied, is uh, belangrijk. Ja, Sven is een, voor, een voorbeeldige. Jullie dan? Wie geest Jullie? Ja, goed. Ja. <laughs> Mijn Duits is niet zo goed, nee? maar ik kan me wel verstaanbaar maken. Ja. Heb je er echt voor gekozen om Duits hier te leren? Ja, ja, het was ook nodig, want als je naar KDW toe wou voor het project... Wat is dat, KDW? Het grootste warenhuis van uh, Berlijn. Ja, ja. En daar mochten wij stage gaan lopen en dan was het wel verplicht dat je dan Duits moet je wel een woordje... Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Dus zo is het gekomen? Ja. Merk je om je heen dat jouw medeleerlingen daar meer moeite mee hebben om Duits uh, te leren? Dan jij, of niet? Ja, niet veel uh, leerlingen uit mijn klas hebben zich daar ook voor aangemeld. Dus ja. Ja. Ja, ik denk wel dat het een lastige taal is. Ja. Ik heb een uh, brief. Er is een brief van uh, de burgemeesters. Onder andere van de burgemeester van Nijmegen. en Nog een flink aantal andere grote steden in grensgebieden uh, hier. En daar staat in dat ze zich ernstig zorgen maken... over de toekomst van de Duitse taalbeheersing in, in Nederland. En dat we daardoor handel gaan missen. Handel met uh, onze grote, grote buren over de grens. Uh, dat wordt, uh, die brief die wordt waarschijnlijk vandaag besproken in Den Haag. Daar gaat het over de internationalisering... Van het onderwijs natuurlijk. Nou, we praten straks verder hier in, in het ROC in Nijmegen over hoe we Duits wat leuker kunnen maken. En we gaan even een bijzonder projectje doen samen. Dat lijkt me heel leuk. Zullen we dat doen? Even dat een klein Duits dingetje maken. Een Duits dingetje, dat lijkt me heel leuk. Kunnen we dat? Want ik ben ja. zelf niet heel sterk. Doen jullie ook mee? Kunnen we een klein Duits tekstje of iets leuks? Beetje in, met minstens één naamval en het gebruik van het woord gegenüber erin? En we gaan gewoon zitten en dan gaan we brainstormen. Wat is dat in Duits? Brainstormen? Brainstormen, ja. Ja, dat zie je wel. Het valt reuze mee. Het valt reuze mee. Dus gewoon doen. Ja. <laughs> zo is het. Yeah. Okay, tot zo. Ja. Brainstormen. You're not the type, type of girl to remain with the guy with the guy too shy. Too afraid to say he'll give his heart. Was dat met Fine by me? Het begon met een paar tweets van hoogleraar arbeidsmarkt Tom Wildhagen over het organiseren van een landelijke werkbezoekdag voor werklozen. Er kwam een site, maar er meldden zich nou niet echt veel bedrijven. Het liep pas storm toen werklozen en bedrijven elkaar gingen benaderen via Twitter. En vandaag is dan uiteindelijk die landelijke werkbezoekdag. Meneer Wildhagen, goedemorgen. Goedemorgen. En dat stemt u tevreden? Nou ja, zeker. Ik zie heel veel dynamiek, ik zie matches... en ik zie ook heel veel plezier. Mensen wensen elkaar allemaal een prettige, plezierige werkbezoekdag. Ja. Ja. Maar het moet ook wat opleveren natuurlijk. Hè? Dat, dat doet het. U zegt, ik zie matches... Ja, zeker. Kijk, uh, we hebben nadrukkelijk gezegd... en dat verwachten ook niet van bedrijven, het is geen banenmarkt. Wat we willen is contacten tussen mensen bevorderen en stimuleren. We weten ook uit onderzoek dat de meeste mensen... Via, uh, vinden via sociale contacten ook een baan. Het is heel belangrijk om die contacten die mensen soms kwijt zijn... of nog niet hebben jongeren die werk zoeken, om die contacten aan te halen. En dat, uh, dat gebeurt. En dat gaat inderdaad in hoge mate via de social media. Ja, meneer Wildhagen, wij spraken vanochtend ook... een van de mensen die op werkbezoek gaat... bij Bosachter Frans, ons allen bekend. Uh, zeer actief ja. is hij op Twitter. En die mevrouw gaf eigenlijk aan... dat zij ook een hoop hoop te leren. En het, ik had het idee dat het haar ook positief stimuleerde. Dat het haar niet zozeer meteen een baan oplevert... maar dat het haar een goed gevoel geeft. Is dat ook het idee erachter? Nou ja, het helpt letterlijk bij de oriëntatie... die mensen moeten hebben op de arbeidsmarkt of opnieuw moeten hebben. En het is een kwestie van de wegwijze eigenlijk om met boswachter Frans te spreken... dat je door het bos ook de bomen weer kunt zien of andersom. Ja. En dat is, dat, veel mensen hebben dat niet, want het is een hele moeilijke tijd. We hebben ontzettend veel banen verloren in Nederland. En dus je moet je ook heroriënteren. Moet ik wat anders doen? Hoe sta ik ervoor? Wat zijn mijn sterke kanten? In dat soort contacten kan je dat allemaal weer vaststellen. Nou, meneer Wildhagen, nou is het niet echt ruimtevaarttechniek. Je had het zelf ook wel kunnen bedenken... dat je eens bij een bedrijf misschien gaat kijken, eens gaat praten. Waarom is er dan toch nog weer zo'n dag nodig? Waarom moet het georganiseerd worden? Nou ja, je ziet dat ook, heel veel bedrijven die zijn ontzettend druk ook met nou ja, toch overleven door de crisis. Je ziet bedrijven die reorganiseren, er zit heel veel druk op bedrijven. Maar je ziet tegelijkertijd, als je in die moeilijke tijden toch een beroep doet... dan zeggen heel veel mensen, van, nou ja, ik had ook werkzoekend kunnen zijn op dit moment. Want dat is ook de situatie. Dus met zo'n beroep en met wat originele invalshoeken, het gebruik van de social media... Nou ja, dan gaan die deuren open. En, en we hopen natuurlijk dat het ook uh, weer uh, spontaan zo blijft. Zoals het eigenlijk ook vroeger was. Hè? Dan liep je inderdaad bij een bedrijf binnen. Maar die drempel is een stuk uh, groter geworden. En uh, vandaag wordt die drempel verlaagd. En hoeveel bedrijven doen er uiteindelijk mee? Ja, dat is door al die uh, social media dynamiek moeilijk te zeggen. Want we via de site uh, het aanmelden, inderdaad dat, dat blijkt dan zo niet uh, heel sterk te werken. Maar intussen, ja, tientallen, honderden, het gaat ontzettend snel. Als ik zelf op Twitter kijk, wat ik voortdurend doe... dan zie ik nog steeds matches mensen die op pad zijn... daar 15 mensen, daar tien mensen. Dus ja, het gaat ontzettend hard op dit ja, moment. Waar ziet u grote namen uh, van, van bedrijven ertussen zitten? Ik zie gemeenten, ik zie heel veel dienstverlenende bedrijven, absoluut. Okay. Ik uh, zie wat minder uh, grote industriële bedrijven of uh, grote verzekeraars. Kan ik me ook voorstellen, daar spelen natuurlijk op dit moment uh, grote reorganisaties. Ja, die hebben het heel dus, zwaar. Ja. ja, zeker. En die, die laten ook weten van uh, volgend jaar... Uh, als er de situatie wat anders is, dan doen we ook mee. Uh, dus het zit met name in de, in de dienstverlenende sector, in, in overheden... maar ook in ZZP'ers die zeggen, ja, ik ben maar alleen... maar uh, ik doe dit, als, als je bij mij koffie wil komen drinken... ik ga je Plezier vertellen hoe ik uh, mijn bedrijfje run en hoe ik zelf die stap heb genomen. Dus ook op dat microniveau van ZZP doet men mee en dat vind ik ook ontzettend het is, plezierig. Het is een contactdag hè, vandaag? Uh, uiteindelijk is het een contactdag, ja inderdaad, absoluut. Een werkcontactdag. Ja, maar goed, dan is het goedwillendheid, dat geeft u al aan. Hè? Mensen vinden dat, uh, uh, kunnen dat dan nou ook meevoelen en doen dan mee. Maar het moet natuurlijk ook wat opleveren. Geeft het ook aan dat er nog wel degelijk werk te vinden is op het ogenblik, deze moeilijke tijden? Nou ja, dat geeft het aan, want die arbeidsmarkt die blijft toch dynamisch. Er komen banen bij, maar er verdwijnen heel veel banen... maar elke dag zijn er ook weer nieuwe openingen op die arbeidsmarkt. Ik heb dat ook meegemaakt met een ander initiatief... de startersbeurs voor werkzoekende jongeren. Die jongeren kunnen al zes maanden werkervaring opdoen binnen een bedrijf. 200 gemeenten die, die doen daar een intussen. En dan zie je dus die, in de eerste resultaten van, van die... Uh, ja, van die werkervaringsperiodes. Dat heel veel jongeren hebben intussen een baan. En dat betekent toch... Dat komt omdat ze zich hebben kunnen laten zien. Wat heb ik in huis? Wat voeg ik toe? Misschien vallen de kosten wel mee. En op die manier ontstaan banen. Iemand die kan dat. Iemand die wil in potentie iets. En dan ontstaan er banen. Dus dat kan ook in deze tijd. Goed. Hoogleraar Arbeidsmarkt, Ton Wildhagen. Hartelijk dank. Mooie dag toegewenst. Deze werkbezoekdag die gaan we natuurlijk volgen. Een reportage hoort u in de uitzending van half vijf.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 Vannacht is het relatief rustig gebleven in Kiev. De antiregeringsdemonstranten hebben de barricades in het centrum versterkt... ter voorbereiding op een mogelijke nieuwe actie van de politie. Uit het hele land zijn tientallen bussen naar Kiev gekomen... met mensen die zich bij de demonstranten aansluiten. De Oekraïnse regering heeft de Verenigde Staten intussen verzekerd... dat er geen militairen worden ingezet tegen de demonstranten.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 En Eindhoven Airport heeft vanochtend vluchten geannuleerd. Door de mist van gisteravond konden enkele vliegtuigen niet landen op Eindhoven Airport. Die vliegtuigen hadden vanochtend weer vertrekkende passagiers moeten meenemen. Maar omdat ze niet op het vliegveld staan, gaan die vluchten dus niet. Dat is logisch. Vluchten die nog wel gaan, hebben soms een vertraging van enkele uren. Dat zijn de hoofdpunten. We gaan naar het weer. Bij Weerplaats op zit klaar Michiel Zeverin. Michiel, we hebben eigenlijk allemaal wel zin in een zonnetje. Komt dat ook? Uh, die is onderweg. Op sommige plaatsen schijnt die al. In het zuidwesten en zuiden. Bijvoorbeeld op vliegveld Eindhoven. Daar is het al uh, geheel onbewolkt. En het zicht van 6 kilometer. Dus de mistproblemen zijn daar voorbij. Dat geldt voor een groot deel van het land. Alleen in het uiterste oosten en noordoosten wordt hier en daar nog een zicht van minder dan 200 meter gemeld. Maar Op de meeste plaatsen is het zicht al opgelopen tot meer dan een kilometer. En ja, daar waar die zon schijnt, in het zuidwesten en westen. Daar kijk je al zo'n 7 à 8 kilometer ver weg. Dus het zicht is overal aan het verbeteren. En dat gaat samen met drogere lucht en met zonneschijn. Dat gebied met de zonneschijn dat ligt nu dus boven het westen, zuidwesten en zuiden. En breidt zich heel langzaam richting het noordoosten uit. Ik denk dat Groningen pas als laatste de zon te zien gaat krijgen. En dat is dan in de loop van de middag. Daar temperaturen rond een graad of 4,5. Daar waar de zon flink schijnt kan het 6 à 7 graden worden vandaag. Nou, daar tekenen we voor. Dank je wel, Michiel. Verkeer, niet veel last van de mist gehad. John Bakker, rustig ochtendspits. Een redelijk normale, 55 files, 220 kilometer bij elkaar. Er zijn nu wel wat aanrijdingen gebeurd. Onder meer op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn bij Badmen. Daar staat nog 9 kilometer, maar daar zijn de rijstroken weer vrij. Na een ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven... bij knooppunt Eckersweijer, 6 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En dat geldt ook voor de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... Daar zorgt een ongeluk bij Hoogmade voor 6 kilometer. En dan nog een aanrijding op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft-Zuid. 7 kilometer file, de linkerrijstrook is dicht. Met spanning wordt er uitgekeken naar de toespraak van de Russische president Poetin. Zijn jaarlijkse toespraak. Straks om 9 uur begint hij. We luisteren natuurlijk mee. En we kijken alvast vooruit, zo dadelijk. Een goed pensioen is een onzeker pensioen. Dat klinkt misschien vreemd.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 Fatale overtocht in Zembla vanavond 10 over 9 bij de Fara op Nederland 2. Account voor bedrijfsoftware huren. Kijk op vismasoftware.nl slash huur. Goedemorgen het is 6 minuten over half 9. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journal. In Moskou zijn 1100 gasten uitgenodigd in het Kremlin... om de jaarlijkse toespraak van de Russische president Poetin bij te wonen. Dit jaar wordt er, ook buiten Rusland, met extra belangstelling naar gekeken. Want wie weet gaat Poetin wel gratie verlenen. Bijvoorbeeld aan de bandleden van Pussy Riot of aan Greenpeace-activisten. We gaan erover praten met hoogleraar Russische politiek en geschiedenis in Leiden. André Gerrits, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat wordt tenminste gefluisterd over Pussy Riot en Greenpeace. Wat denkt u? Gaat hij er iets over zeggen? Uh, nou ja, niemand weet wat hij gaat zeggen. Uh, er wordt veel over gespeculeerd. Hij zou inderdaad amnestie uh, uitspreken of aankondigen. Of voor een heel groot aantal gevangenis, niet zo heel gek... want er zitten weinig, mensen, zitten weinig meer mensen in de gevangenis in Rusland... dan in enig ander land, geloof ik met de uitzondering van Amerika. Maar of dat ook dit soort van politieke uh, maatregelen... politieke stappen zullen zijn, dat weet ik niet. Maar hij heeft het al eerder aangekondigd. Hij heeft ook al gezegd Greenpeace, dat is wat overdreven allemaal geweest. Dus het zit er dik in, zou ik denken. Hmm. Nou, dat zou wel wat zijn hè, als de leden van bijvoorbeeld Pussy Riot vrij zouden komen. Nou ja, ze zijn fors gestraft. En er is ook een deel van de Russische samenleving dat vindt dat ze eigenlijk te streng gestraft zijn. Um, ze zijn natuurlijk niet alleen gestraft omdat ze Poetin hebben beledigd... maar ook omdat ze in de kerk op het altaar zijn gesprongen. En er zijn hmm. nog steeds Russen die denken, daar hoef je echt niet voor naar het gevangenenkamp. Hoe belangrijk is deze toespraak van hem? Wat, wat, wat is meestal de inhoud? Wa waarom, wat grijpt hij aan in deze gelegenheid om te zeggen... Nou, in grote lijnen het, ging het de afgelopen jaren... over de binnenlandse ontwikkeling van Rusland. Vooral ook over de economie. Die spiedt wordt ook altijd aangegrepen door Poetin... of door zijn voorgangers om laten we zeggen, de nationale trots en de nationale identiteit nog eens even fors op te pompen. Ik neem aan dat hij het vandaag toch ook vooral zal hebben over de moeizame economische situatie in Rusland en ja, de, de sociale problemen waartoe dat uiteindelijk kan leiden. Hij zal nog eens een keer benadrukken dat uh, hij zelf uh, nou ja, eigenlijk een soort politicus is, uh, je zou het best kunnen vergelijken met een sociaaldemocraat om het maar even zo te typeren. Iemand die de sociale noden van de Russische bevolking uh, helder voor ogen heeft staan. Daar zal hij zeker op ingaan. In het Tweede deel uh, van zijn uh, State of the Union, uh, denk ik, zal hij het ongetwijfeld hebben over twee, de twee belangrijkste buitenlandse po politieke problemen voor Rusland. Dat zijn de relaties met de buurstaten, waaronder Oekraïne. En nou ja, de spanningen die dat heeft, uh, uh, tot de spanningen die het heeft met de Europese Unie heeft geleid. En Syrië. Mm -hmm. Ik denk dat Poetin wel zin heeft in een nieuw uh, diplomatiek initiatief... in de richting van Syrië. We gaan zo eventjes naar de buitenlandse problematiek. Um, mm -hmm. Eerst naar het binnenland, want daar had u het over. Hoe staat um, Rusland ervoor op dit moment? Nou, niet al te best, Rusland is eigenlijk nooit echt uh, hersteld van de crisis van 2008-2009. Wel het onmiddellijke jaar daarna, maar Rusland heeft nu natuurlijk... Het is een exporteconomie, vooral op het gebied van energie. Vooral te maken met dalende energieprijzen of structureel lagere energieprijzen. En natuurlijk met een afnemende markt. De Europese Unie is toch op dit moment even wat minder bedrijvig... dan we een aantal jaren terug waren. En Rusland wordt daarin direct geraakt. Dus de, uh, en dat heeft onmiddellijk effect op de staatskas... en op de mogelijkheid van Poetin om uh, sociale uitgaven te doen. Dus die economische situatie in Rusland... is aanzienlijk minder goed dan vaak wordt gedacht. En sociale consequenties beginnen zich nu langzaam maar zeker ook uh, te voelen. En heeft dat ook consequenties voor de populariteit van Poetin in Rusland? Nou, ongetwijfeld zijn populariteit is, heeft altijd op twee pijlers gerust. Hij heeft enerzijds, eh, laten we zeggen, rust en stabiliteit in het land gebracht. Maar dat weten de Russen nu wel. En aan de andere kant heeft hij ervoor gezorgd dat steeds meer Russen steeds meer zijn gaan verdienen. Niet alleen de grote jongens, maar ook eh, de gemiddelde Rus, Ivan Ivanovich. En dat wordt wel steeds moeilijker om dat vol te houden. Zeker voor dat deel van de Russische Bevolking dat afhankelijk is van de staat. En dat is een heel groot deel. Ja, en meneer Gerrit, u noemde Syrië al. Dat gaat hij mm -hmm. gebruiken om te laten zien dat Rusland nog wel degelijk meetelt in de wereld? Nou ja, het is zijn enige belangrijke diplomatieke succes geweest de afgelopen jaren. Rusland staat op het mondiale toneel natuurlijk toch niet te boek... als een land dat bij, waar je bij uitstek zaken mee kunt doen. Dus het initiatief dat Poetin destijds genomen heeft... om de chemische wapenvoorraden van de Syrische overheid... onder internationale controle te brengen en ze uiteindelijk eh, te ontmantelen... Daar zal, wel een succes, daar zal hij wel een vervolg op willen hebben. En ik zou me kunnen voorstellen dat hij voorstellen gaat doen voor het overlegt dat er in Geneve op het punt staat te beginnen. Wat de inhoud van dat voorstel zal zijn, weet ik niet precies... maar hij zal zeker wat flexibeler proberen over te komen... dan dat hij de afgelopen tijd is geweest. En dat betekent dat hij wat meer afstand zal nemen... van het huidige regime in Syrië. Oké, okay. nou dat zou ook interessant zijn. Dan even tot slot nog kort naar Oekraïne. Want inmiddels mm -hmm. begrijpen wij dat er weer demonstranten... met bussen richting Kiev gaan. Wat zal hij over Oekraïne zeggen, Verwacht u? Ja, de relaties met Oekraïne dat is wel beetje, dat zijn wel zo'n beetje de belangrijkste. Uh, dat zal de belangrijkste issue zijn. überhaupt in het buitenlands beleid van Rusland op dit moment. Voor zover Rusland de relaties met Oekraïne of met Armenië als buitenlands beleid ziet. Ja, wat we eigenlijk zien. de EU heeft het altijd ontkend. maar het is een, er is een competitie gaande in het grensgebied tussen de Europese Unie. En Rusland. En dan gaat het vooral om de richting die landen zullen nemen... als Oekraïne en Georgië en dat soort van landen. Nou, Oekraïne zal nooit helemaal naar de EU zich richten. Dat kan dat land niet. Maar Poetin wil toch eigenlijk dat... de Oekraïne en andere landen in de regio zich veel meer op Rusland zullen richten. Mm -hmm. En dat betekent in feite dat ze zich zullen moeten aansluiten... bij de Russische douane-Unie. Ja. En doen ze dat, dan zullen de relaties met de Europese Unie eronder leiden. Nou, de prioriteit van Poetin is die landen nauwer bij Rusland te betrekken. Dus wat hij erover zal zeggen is dat um, Amerika en de Europese Unie... Um, ten onrechte druk uitoefenen op, de, op Oekraïne. En dat een voordeel van de Oekraïnse samenleving. En daar heeft hij gelijk in. Veel sceptischer staat tegenover de Europese Unie dan wij vaak denken. Hij zal benadrukken dat uh, Oekraïne een land is... dat eigenlijk geen toekomst heeft zonder nauwe betrekkingen met Rusland. Oké, okay. we gaan het horen. Fijn dat u ons alvast eventjes een, uh, een kleine vooruitblik wilde geven. Meneer Gerrits, dank u wel. Jo. Mensen met een flexibel arbeidscontract... krijgen maar heel moeilijk een hypotheek. Maar uitzendconcern Randstad, Vereniging Eigen Huis... En de hypotheekbank Opvion die gaan een proef... Starten, om te kijken of dat wat makkelijker, wat soepeler kan. Flexas wordt dan uh, voor een vereiste werkgeversverklaring gekeken naar opleiding, werkervaring, competenties, functies en de situatie op de arbeidsmarkt. Een zogeheten perspectiefverklaring. Adjunct directeur bij Opvion Douwer Dijkstra, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het probleem op het ogenblik bij die flexwerkers? Het ontbreken van een vast geregeld inkomen? Nou, de continuïteit daarmee, ja. Uh, uh, dus waar je, waar je tegenaan loopt is dat iemand die uh, van de ene baan naar de andere baan uh, om een eigen redenen gaat wisselt, dat hij niet uh, voldoende continuïteit in zijn inkomen heeft. En dat is wel iets wat wij vinden dat het heel erg nodig is als je een hypotheek zou willen nemen. Ja, nou wordt er bij hypotheken vaak gekeken naar het verleden en dat is bij mensen met uh, een flexibele baan. Of een ZZP'er is vaak moeilijk, hè? Ja, dat is, dat is het lastige. En eigenlijk uh, heb je, pak je hem daar precies uh, helemaal beetlagen... In, in, in de context van waar we naar zouden willen kijken. Je zou eigenlijk moeten kijken dat je niet uh, de achteruitkijkspiegel gebruikt. Uh, hoewel je wel heel goed naar het verleden moet kijken. Maar je moet eigenlijk ook vooruit kijken. En die vooruit is veel groter om naar te kijken. En dan, als je het lijstje uh, wat uh, Marcel net uh, opnoemt, uh, daarbij pakt... ja, dan krijg je een veel beter beeld over hoe iemand... ook voor de komende periodes zijn inkomen kan verdienen. Maar hoe bepaal je iemands toekomstperspectief? Dat lijkt me heel... Lastig. Ja, dat is een combinatie van, van de factoren die, uh, die, die Marcel net op het lijstje aanhaalde. Uh, maar dat heeft natuurlijk ook uit te staan met het feit dat, je, uh, dat wij in dit geval uh, ook het heel plezier vinden om dat met Randstad te doen. Omdat hun inzage en kennis van de arbeidsmarkt natuurlijk uh, immens is. Wat gaat Randstad doen dan? Sorry, Marcel. Nee, Randstad, doen. Randstad is degene die de perspectiefverklaring afgeeft. voor die mensen die bij hun in een pool zitten. waarvan ze zeggen van. deze voldoen aan de eisen zoals die gesteld worden. en zit ook nog een keer in een beroepsgroep die. de komende jaren zeer gewild is. Ja, maar goed, u bent de hypotheekverstrekker. U moet dan. Uh, lijkt mij een groter risico nemen. Klopt dat? Want um... die, die toekomst is wat Lara al zegt. onzeker. Ja, maar dat, maar dat is ook precies waar we deze pilot voor uh, willen draaien met elkaar. Omdat, um, uh, om te kijken of dat kan. Ja, om te kijken, oh, één of dat kan. En twee ook, omdat, omdat als je natuurlijk naar de, naar de markt gaat kijken... en dat is ook een van de dingen uh, waar we waar met, met z'n drieën heel erg naar keken... dat er natuurlijk ook niet zo heel veel mensen meer een vast inkomen gaan krijgen. En als je dan in een combinatie zoals... Deze nu met z'n drieën. Als je in, in zo'n combinatie uh, nu dat ik keer kunt gaan proberen, dan kun je daar met z'n allen heel veel van leren. Maar begrijp ik goed dat je dus um, als flexwerker dan gekoppeld moet zijn aan Randstad? In, in, in de pilot uh, hebben we met elkaar me afgesproken, omdat je dit proces ook heel goed wilt, wilt, wilt monitoren, hebben we in de pilot afgesproken om dat met z'n drieën te doen. Ja. ja dus dat, is, dat heeft voor werknemers wel consequenties uh, voor flexwerkers. Je moet überhaupt uh, sowieso met Randstad te maken hebben. Ja, maar, maar de, ja, iemand die nu nog niet met Randstad te maken heeft, die zou dan toch nog niet mee kunnen doen. Want de, de Randstad heeft natuurlijk ook haar eigen voorwaarden. En een van die voorwaarden is dat je daar inmiddels een jaar zou moeten zitten. Zodat, nou, okay. ze, zodat ze in ieder geval ook hun, uh, ja, hun performance management hebben kunnen doen. Een keer een beoordeling hebben kunnen geven. En ook weten hoe jij in je werk zit. Goed. En om hoeveel mensen gaat het in de pilot? In de pilot gaan we tussen de 1200 en 1500 mensen uh, kijken of zij überhaupt een hypotheek zouden willen hebben. Dat is natuurlijk dat is de vraag die, die nu voor ligt. En dan gaan we kijken of, ze, of we die kunnen verstrekken. Goed. Douwe Dijkstraat, jong directeur bij Opvion. Dank u wel. Ja, fijn te doen. Jaren bij de ANWB, John Bakker. En het lijkt erop dat de ochtendspits alweer op het retour is. Nog 185 kilometer file. Niet al te gek veel bijzonderheden meer. Wel was er een aanrijding op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn bij Lochem. Er staan nog wel 7 kilometer file, maar de rijstroken zijn wel weer vrij. Geldt ook voor de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven. En daar staat bij knop het Ekkersweijer zes kilometer na een ongeluk. Maar ook daar zijn de rijstroken dus weer open. Ook een aanrijding op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Hoge Made. Daar staat nog negen kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. En na een ongeluk op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij Delft-Zuid zeven kilometer. Maar daar zijn de rijstroken weer vrij. Maar ik hoop bij Fischer. Herr ja, Fischer zit in Nijmegen te zwoegen op Duits. Tegen half tien hoort u de resultaten van zijn geploeter. Elke werkdag, s ochtends van zes tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Hier ben ik geboren en laufe door de straat...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 komm vorbei ich brauche ihn rauszugeben und song ja. the sea das haus und see mir yeah. yeah. ich suche neues land mit unbekannten straßen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 you Hier ben ik geboren, hier werd ik begraven. Heb tauge Ohren, weißen Bart en sitz im Garten. Meine hundert Enkel spielen Cricket auf het Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten. Peter Fox en sein Haus am See. Het is 27 oktober 1873 en toen gebeurde het op een akker in Diepenveen. Nou ja, goed, misschien was dat wat overdreven... maar er kwam wel een steen uit de lucht vallen... en die steen, nog kleiner dan een tennisbal... <coughs> blijkt een zeldzame meteoriet te zijn. Na 140 jaar krijgt het een plekje bij Naturalis in Leiden. We gaan erover praten met aardwetenschapper en meteorietenkenner Marco Langbroek. Goedemorgen. Goedemorgen. Klonk het ongeveer zo? Uh, ja, bijna wel. Ja, ja want zo'n kleine steen kan ook flinke impact hebben. Hè? Ja, zeker. En in dit geval ging het ook nog vooraf uh, met een heel uh, fluitend geluid... ...als van een inkomende granaat eigenlijk. En uh, daarna een flinke klap, ja. U gaat hem nu onderzoeken, de meteoriet? We zijn hem al aan het onderzoeken. En uh, hij gaat nu uh, het museum in. Bent u al iets te weten gekomen, meneer Langbroek? Uh, we zijn al wel wat dingen te weten gekomen. Daar kan ik eerlijk gezegd nog niet te veel over zeggen... want dat moeten we nog publiceren. Maar we weten in ieder geval uh, nu zeker welke type meteoriet het is. En Het blijkt uh, een heel bijzonder en heel zeldzaam type meteoriet te zijn... Uh, waarvan er maar heel weinig zijn uh, om een indruk te geven... van dit type meteoriet als we kijken naar de waargenomen vallen... is dit de zestiende op de hele wereld. Er zijn er wel iets meer, omdat er ook nog vondsten zijn... maar het, het is echt heel, een heel zeldzaam type meteoriet. En, en waar zijn de andere gevallen? Uh, op verschillende plekken, ik weet het niet allemaal uit mijn hoofd, maar er is, uh, uh, er is onder andere een in Zuid-Afrika gevallen, er is er eentje in uh, Amerika gevallen, dus op verschillende plekken uh, op de wereld. Van wat voor materiaal is die? Weet u dat eigenlijk? Oh, ja, het, het bijzondere aan deze meteoriet is, is dat hij tot de zogenaamde koolstofchondrieten behoort. En dat zijn uh, meteorieten die bevatten uh, koolstof-organische verbindingen. En uh, dat is ook precies wat deze meteoriet heel, uh, heel bijzonder maakt. Uh, dat hij uh, dat die, die organische verbindingen bevat. Want wat betekent dat dan? Nou, daar, daar is een heel veel uh, nuttige informatie uit te halen. En zeker bij dit type meteoriet... Uh, wat dit type, type meteoriet onder andere kan bevatten zijn aminozuren. De aminozuren zijn de bouwstenen van het leven. Het zijn de belangrijkste bouwblokken van proteïne. En het idee is ook dat dit type meteoriet een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van leven op de aarde. Zo. Dat in de, de vroege fase van de vorming van de aarde... deze meteorieten die organische bouwstenen naar de aarde hebben gebracht. En als dat niet had gebeurd, dan hadden wij er misschien niet geweest. Dus uh, ook voor onszelf, is ons eigen ontstaan is het, is het heel, uh, heel belangrijke informatie... die we uit onderzoek van dit soort meteorieten kunnen halen. Ja. En uh, hoe weet u dit nu al? Want uh, stel het gaat om een steen, dan zet je er een bijtel in en uh, klief je hem. Maar iets zegt mij dat, je, dat u dat met deze niet doet. Ja, dat hebben we heel goed gezien inderdaad. Uh, we hebben uh, heel goed naar moeten denken. En ook zijn we ook heel voorzichtig geweest voordat we deze gingen onderzoeken. Bij een normale meteoriet uh, gebruik je gewoon een gesteentezaag. Nou, dat kon in dit geval niet, want uh, zo'n gesteentezaag moet je koelen met water of alcohol of olie. En dat zijn allemaal uh, zaken wat uh, met deze meteoriet niet kan. Omdat ze of de meteoriet verontreinigen, of omdat er bestanddelen in zitten die bijvoorbeeld oplossen in water. En dat wil je ook niet hebben. Dus we hebben uh, ja, eerst heel veel advies in gewonnen bij collega's in het buitenland. En uiteindelijk hebben we gewoon... Met een... Een scheermesje hebben we uh, stukjes eraf gehaald. In totaal ongeveer 2 gram. En die 2 gram die zijn nu verdeeld over onze eigen laboratorium... aan de Vrije Universiteit en een aantal buitenlandse laboratoria... die allemaal naar een specifiek onderdeel van die samenstelling kijken. En wel met een schoonmesje, neem ik aan. Uh, ja, ja, met een schoonmesje en met handschoenen. Ja, ja, ja goed. En uh, we kunnen de meteoriet in zijn heel bekijken bij Naturalis? Uh, ja, daar komt uh, in januari een tentoonstelling... waar die uh, in zijn geheel minus de 2 gram die er van afgehaald wordt ja. te, te zien is. Ja. O, oh, het is maar 2 gram wat u eraf heeft gehaald? Ja, ja de, de steen zelf weegt in totaal 68 gram. Dat is ook niet zo heel veel natuurlijk. En daar hebben we ongeveer 2 gram uh, afgehaald voor onderzoek. En dat is voorlopig ruim voldoende. En dan gaat het naar nou verschillende, of Is het al bij verschillende instituten over de hele wereld, zegt u? Wat hoopt u nou nog dat er dan gevonden wordt? court. Nou, er wordt onder andere in Amerika wordt, wordt er gekeken naar. Uh, of, er, of er inderdaad aminozuren in zitten. Er is ook. Uh, ja, noodzakelijk onder... voor leven? Ja, dat is een onderzoek uh, gaande naar andere complexe organische moleculen. zoals uh, polyaromatische water. Uh, koolwaterstoffen, uh, bijvoorbeeld. Er wordt gekeken uh, door een ex-Nederlander, Kees Welten. Uh, en UC Berkeley, naar de ouderdom van uh, de meteoriet. En dan met name uh, de ouderdom van de meteoriet. Uh, hij is ooit onderdeel geweest van. ...van een wat grotere planetoïde. Op een gegeven moment door een inslag op die planetoïde waarschijnlijk vrijgekomen als klein brokstukje. Nou, Kees Welter probeert te gaan dateren wanneer dat gebeurd is. Uh, een andere oud-Nederlander, uh, Peter Jenske, staat na zijn Eems... ...kijkt ook weer naar verschillende aspecten. Dus er wordt naar, naar een heleboel verschillende uh, aspecten van deze meteoriet gekeken. Goed, ja. nou, dat is uh, interessant. Als er uh, iets bekend wordt, dan horen wij dat graag van u. Ja, zeker. Ja, en succes met het onderzoek, eh, onderzoek en natuurlijk eh, veel plezier met de tentoonstelling. <laughs> ja, nee. Ik wou zeggen onderbroek, maar dat ja. is gaat onderzoek. Marco Langbroek, hartelijk dank. Oké, okay, dank u wel. Hoi. Goedemorgen. Ja. Een het NOS Radio N-journaal Media Overzicht. Het ritme gebracht door die suspense muziek. Ik vind het helemaal niet gek. Van de Twilight Zone. Dat, je dat, dat is zeggen. toch al een moeilijke ochtend. <laughs> snik Goed, het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken... heeft de Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen. Dat schrijft de Jerusalem Post. Aanleiding was het bericht dat waterbedrijf Fietens... de samenwerking met een Israëlisch waterbedrijf opzegde... na een gesprek met het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie liet eerder al weten dat het geen advies had gegeven aan Fietens... en alleen informatie had verstrekt. Volgens Israël zou de Nederlandse regering daarmee bijdragen... aan een prooi sfeer Israëlische minister van regionale samenwerking, Shalom... zegt in de krant dat... Er is blij dat vredesbesprekingen er niet toe leiden dat Europeanen Israël met rust laten. De doventolk die onder vuur is komen te liggen voor zijn urenlange nepgebaren tijdens de herdenking van Mandela. Ik <laughs> heb het net gezien, het is ongelooflijk. Ja, en er klopt helemaal niet van wat hij deed. Die zegt dat hij een schizofrene aanval had. Dat meldt de Johannesburg Star Newspaper. Hij zegt dat hij stemmen in zijn hoofd hoorde en heel verward was. In paniek, omdat hij wel wist dat hij op een belangrijke plek in beeld zat... zou hij daarom maar wat gedaan hebben. Nou, inderdaad, dat klopt. Volgens de dove organisatie NED gebruikte de man geen gebaren... of uitdrukkingen die passen bij de Zuid-Afrikaanse gebarentaal. Swemcoach Jaco Verhare doet bij zijn afscheid naar Australië... Um, nou, zeg uh, Nog een keer een beroep... Oproep, trek nou eens echt geld uit voor de sport. Dus hij doet een oproep bij zijn afscheid naar Australië. Ja, zo is het. In het AD noemt hij het onvoorstelbaar dat nog maar 20% van de scholen aan schoolzwemmen doet. Ook het bewegingsonderwijs op scholen schiet volgens hem ernstig tekort. Hij verwacht dat een investering in de sport op zich, op lange termijn, dat zich gaat uitbetalen. Ja, op de website van NRC tot slot staan de krabbels... die Bill Clinton in de zijlijn van documenten maakte. In Amerika doen ze al een week de ronde nadat een hacker zo openbaar wist te maken. Het meest in het oog springende is een penis. Een penis. Die tekende de naam sigaar. van zijn politieke tegenstander. Bob Dole. Nee, niet naast haar. Ook maakte die letterlijk tekeningen bij afkortingen. Bijvoorbeeld bij FRI fry, een koekenpan. Tja, dus, creatief. Nou, goed. Oh, en dynamisch um, is die. Nou, enorm. Een Ondernemend en verantwoordelijk. Um, Poetin gaat een toespraak houden. We hebben daar net al eventjes op uh, vooruit geblikt. Misschien kunnen we straks al een stuk laten horen. En dat gaat over Gordon en Gerard. Straks in het Radio 1-journaal. Luistert u luisteren. Deze week in... Vrijdagmiddag live. Louis Bontes, Tweede Kamerlid over zijn leven na de PVV van Geert Wilders. Ik ben PVV, ik moet PVV blijven. Rubrieken van Bert Brussen, Justus van Oel en Frits Barend. Veel satire. Welkom bij de rubriek over Clownery Claudera. Een portie vrolijkheid in deze donkere, droevige dagen voor kerst. En live muziek van Gio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 4-7-4-7.